Vijf uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In China is oud-politicus Bo Chi Lai schuldig bevonden. Volgens de rechtbank in de stad Jinan zijn alle punten van de aanklacht bewezen. Bo staat terecht wegens het aannemen van steekpenningen, verduistering en machtsmisbruik. Welke straf hij krijgt, wordt later bekendgemaakt. Bo gold tot hij in ongenade viel als een reizende ster in de Chinese communistische partij. Zijn neergang begon toen een van zijn naaste medewerkers begin 2012 zijn toegang zocht tot het Amerikaanse consulaat. Dat leidde tot een onderzoek naar de moord op een Brit waarvoor uiteindelijk boos vrouw werd veroordeeld. Lau zou van de moord hebben geweten en hebben geprobeerd die te verdoezelen. In Lelystad zijn vannacht vijf woningen ontruimd in verband met een brand. Dat heeft de brandweer bekendgemaakt. Het vuur ontstond in een voormalig bedrijfspand dat als verloren kan worden beschouwd. Een naastgelegen woning heeft ook erg veel schade opgelopen. De bewoners waren niet thuis. Enkele buurtbewoners zijn uit voorzorg uit hun woningen gehaald. Er zijn geen gewonden. Kort na vier uur was de brand weer de brandmeester. De oorzaak van de brand in Lelystad is nog niet bekend. Bij de aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is er nog onbekend aantal buitenlanders omgekomen. Frankrijk zegt dat twee van zijn burgers zijn gedood... en ook Canada meldt twee doden.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 Goedemorgen, of hè, wat voor jou voor toepassing is. Mij maakt het niet uit, ik uh, ben blij dat je er uh, bent. Of nog steeds bent, als je net uh, lekker naar nachtbrakers hebt geluisterd. Ik uh, had het net met Frank erover. Uh, ik had gisteren een borrel met vrienden van de studie, die ik uh, van mijn allereerste studie. Ik heb er een paar gedaan, die ik al uh, nou ja, tien jaar ken. Even voorbij gepraat, ik, ik spreek ze om de zoveel uh, weken. Maar toch, uh, ze waren er met ze allen weer bij, grote groep, 18 man... En vrouw. En uh, ja, toen viel me pas op dat ik toch wel echt ouder ben geworden. Ik, ja, ik ben 27, dus ja, voor, voor heel veel mensen ben ik nog een broekie. Maar ja, ik keek zo rond in de groep en ik zag al mensen die getrouwd waren, samenwoonden. Sommigen die zijn proberen om kinderen te krijgen. En uh, ja, een paar uh, die, uh, die al gepromoveerd zijn naar een hele hoge functie. Sommigen die worden kaal. Ik uh, ja, ben blij dat ik eindelijk een keer een baard kan laten staan. Maar uh, het viel me op. Ja, oud worden is nog zo gek nog niet. Ik zei het net al tegen Frank. Want ja, je, je leert wel dingen bij, je hebt ervaring. En ik zat terug te denken aan al die leuke dingen die ik met die uh, groep heb gedaan. En daarom denk ik, daar wil ik het gewoon met jou over hebben vandaag. Ja, je kan uh, me daarover bellen. 0800-1121. En uh, de stelling is, ouder worden is zo gek nog niet. Ik wil jouw verhaal weten. Wat vind jij van oud worden? Vind je het vreselijk? Vind je het hartstikke leuk? Of zit je ertussenin? En of wil je gewoon jou een soort van uh, heel, heel kort de leukste dingen uit je leven vertellen. En, en misschien waarom je dat dan leuk vindt. En uh, waarom je het leuk vindt om ouder te worden. Ik heb het eerst even uh, aan de mensen op de straat gevraagd... wat zij ervan vinden om ouder te worden. Je bent eraan. <laughs> nee, ik vind het niet leuk, maar het is nu helemaal zo. Uh, op dit moment niet. Nee, ik voel me nog niet te oud, dus ik kan er niet echt over oordelen. Nee, dat vind ik niet erg. Om, als je ouder bent wil helemaal niks zeggen. Ik vind leeftijd vind ik niks zeggen. En uh, ja, er zijn wel dingen die in je voordeel veranderen. Er zijn natuurlijk ook wel nadelen. Maar... Ja, ik heb geen problemen mee. Ik weet niet waarom. Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet. Dan word je zo gerimpeld. En uh, ja, kom je er heel anders uit te zien. En ik denk wel eens na van ja, hoe kom je dan uit te zien? Waar kom je terecht? Word je dement? Word je... Uh, ja, weet je? Dat soort vragen allemaal. Ja, vind ik wel vervelend. Ik heb wel eens gehoord van iemand die uitlegde dat als je... Uh, ouder wordt. Dat je het idee hebt... dat de tijd steeds sneller gaat. Nog niet. Ik denk uh, als ik heel oud ben wel. <laughs> uh, een goede vraag, maar nee. Niet meer. Uh, nou ja, op een gegeven moment... dan uh, loop je tegen de vijf... en je hoeft dingen nadenken. En daarna dan komt er een periode... en dan denk je, nou ja... relax, het is zo. En ik uh, ga lekker... Uh, mijn eigen leven, zeg maar. Precies. Nou, dan kom je tegen de 50, kijk je een beetje terug naar het leven... en dan denk je of... Nou, ik had wel weer jong willen zijn... of... Nou, weet je wat? Ouder worden is zo gek nog niet. En dat is de stelling van vanmorgen. Tot uh, nou, zo'n beetje half zes kan je hier in Startop Radio 1 daarover bellen. Ouder worden is zo gek nog niet. Wat vind jij ervan? 0800-1121. Dus 0800-1121 is gratis, krijg je mij te spreken. Wat vind jij ervan om ouder te worden? Eerste even een plaatje. Human van de uh, Killers. Leuke band is dat.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 Dus hierbij start op radio 1. Ik heb het over ouder worden. Tot uh, half zes kan je daarover bellen. 0800 1121. Uh, want uh, de stelling van vanmorgen is ouder worden is zo erg nog niet. Ik ben het ermee eens. Ik, uh, maar ja, ik ben ook nog maar een jong broekie van 27. Dus ik wil wel eens uh, weten hoe uh, jij uh, daarover denkt. Um, Annie, goedemorgen. Annie, goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Goedemorgen. Uh, hoe oud ben jij? Of mag ik al u zeggen? Ja, alles is bij mij mogelijk. Ik ben heel flexibel. Ik ben 82. 82? Kijk, ja. nou, dat, is echt, dat vind ik hartstikke fijn. Want ja. dan, uh, dan heb ik precies de juiste aan u. Uh, ik ga toch even u zeggen. Vanwege ja, het le leeftijdsverschil. Um, wat vindt u ervan? Ouder worden is zo erg nog niet. Nee, maar oud zijn... Oud zijn is, is wel ja, erg, niet erg? Nee, ouder worden is fijn. Ja. Maar oud zijn, dat is niet altijd even prettig. Nee, en, en waarom dan niet? Nou, je wilt heel veel. Lichamelijk wil ik nog heel veel. Mm -hmm. Maar daar worden de beperkingen worden zichtbaar. Ja. En dat is niet, niet fijn. je wordt af en toe afhankelijk. Dat ben ik wel ook al. Mm -hmm. Maar er zijn nog andere dingen waar ik dan... Heel veel van kan genieten. Oké. Okay. Dus. Ja, de, nee, da, dat snap ik wel inderdaad. Dat, dat je misschien en, nog heel veel wil, maar dat het soms niet altijd kan. Dat is wel ja. lastig. Maar ik vind, ouder worden, je wordt milder Daar heel de maatschappij. Ja? Want je wilt genieten, zoveel je kunt, van de dag die morgen er is. Oh. Kijk niet om naar gisteren, maar mm -hmm. niet van vandaag en morgen. Precies. Je, maar dat, dat heb, heeft u natuurlijk ook geleerd door het ouder worden. Daar bedoel ik, ja. Precies. Dus, het, ja. dus uh, deels eens. Maar oud zijn, ja, dat is, uh, dat is misschien even lastig. Dat is even lastig. Maar ik kan nog van heel veel dingen genieten. Oké. Okay, ja. ja, dat lijkt dat, dat uh, me duidelijk Annie. Dankjewel voor het bellen. Tot de dienst. En lekker blijven luisteren. En geniet van het leven, jongen. <laughs> Dankjewel, dank voor de tip. Goed hoor. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, zit in de auto uh, om je vriendin God. op te halen van een feestje. Um, ja. En, en uh, uh, ik hoop dat je handsfree belt. Ja, dat doe ik zeker. Okay, nou, natuurlijk. Go natuurlijk. Goede lijn. Um, zo verantwoordelijk zijn we ook weer. Wa wat, ja. uh, wat vind jij ervan? Uh, nou ja, normaal gesproken heb ik niet zelf wel uh, moeite mee. Maar ik, toen ik net de stelling hoorde, terwijl ik nu in de auto gesproken ben om 5 uur ochtend. Dus met mijn Nogal slaapgegeven hoofd. Mm -hmm. Ben ik toch wel even geconfronteerd met het, uh, met het idee. Ja, ik <laughs> heb gewoon de hele avond uh, lekker staan feesten. En uh, ja, uh, ik, uh, ik kan het gewoon niet meer. Ik, ik handel het gewoon niet zo goed meer, zeg maar. Ik kan het nog wel een paar keer af en toe kan ik het doen. Mm -hmm. maar, uh, ja, maar hoe oud ja, ben je? Nu, ja, ik ben uh, 27, 27, bijna 28. Dat valt er wel mee. Zeker vergeleken met de vorige bel, ik voel bijna bezwaar. Mm -hmm. Maar ja, zij uh, begint 20 en al haar vrienden ook. Ehm. Uh, ja, met serieus werk en, uh, nou ja, dat was er natuurlijk in hoop mm -hmm. <laughs> En uh, ja, nu uh, begint, de, begint de spoor een beetje uit elkaar te lopen. Dus uh, nu, nu is het mijn lot, zeg maar, om, om, om vijf uur s ochtends in de auto te zitten. Om straks... En, of... en... <laughs> en met een beetje die kater van de hele avond feesten. En dan denk je in één keer, oh, oh jee, ik word toch wel wat ouder. Ja, ja, ja, precies. Want ik, lig, nou ja, ik, lig, ik heb gewoon in bed gelegen net. Ik was gewoon, ik, ik heb ik hoofd geslagen. Mm hm dus ik heb, en, uh, ja, ja dan, uh, en ik hoorde dat het feestje natuurlijk weer was geweldig en uh, ja, jammer dat je niet was. Denk ik, ja, ja, ja, ja, ja, dit, uh, dit is uh, het begin van, uh, van heel veel feestjes weer denk ik. Maar je hebt natuurlijk ja. nog even Erik, dus… Uh... Ja, dat is, dat is waar. Misschien wil ik ook niet zo piepen eigenlijk, maar ja, ik dacht dit inzicht over kwam me net en dan weet je net over welke Maar Goed, of op de radio of begon dacht ik, nou dan dan ik je niet van dit deze, deze passage nog. Ja, misschien is het ook wel zo dat als, um, als je ouder wordt, dan, uh, uh, of als je nog jong bent, dan maak je je eigenlijk bij elk klein beetje dat je ouder wordt uh, de druk om. En als je ouder wordt, dan ja. denk je, hoe, uh, waarom doe ik zo moeilijk? Ik moet eerlijk zeggen, daar ken ik mezelf wel een beetje in, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat klopt wel, denk ik. Lijkt me duidelijk, ja, maar, uh, Erik. Bedankt voor het bellen. Dankjewel. En, uh, en succes met het ophalen wel. van je vriendin. Ja, bedankt. <laughs> ja, fijne uitzending nog. Nog even naar Teun. Teun, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, uh, ik stel even dezelfde vraag. Uh, mag ik u zeggen of je? Nou, je mag van mij je zeggen, hoor. Je? En uh, uh, aan welke leeftijd kleeft de je? Uh, 55. 55, oh kijk, dat is uh, zo een, een mooie, mooie leeftijd. leeftijd. Mooie leeftijd. Zeker. Weet je wat het is? Nou? Oude, oude woorden, dat is niet zo erg, hè? Mm -hmm. Maar oud zijn, dat is heel vervelend. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want ik, ik, had, ik had net Annie van 82, ja? daar snap ik wel dat ze zegt oud zijn is, is vervelend. Maar uh, jij bent 55, je staat nog midden, midden in het leven. Absoluut. Nou, ik kijk nou, ik maak het mee op de met de omaatje van me, die is 83. Die mm -hmm. zegt tegen me, hoor, ik wil dood. Ah, oh, jee. Dat is, uh, dat is wel naar. Nou, ja, ja. Die heeft pijn, weet je wel. En ze is op. En, uh, en dan kijk ik naar nou mijn eigen en dan denk ik van mijn eigen, nou, 30 jaar geleden was ik 25. Mm -hmm. Toen stond ik er middenin. Ik ben nou uh, 55. ja. En over 30 jaar ben ik 85 en dan ben ik inderdaad uh, wat ik wezen wou. Dan ben ik oud geworden als ik het haal. Mm -hmm. Maar of ik dat dan al zo fijn vind, ja, dat, uh, dat moet je dan wel afwachten. Want het komt op mijn gebreken allemaal mee. Maar, maar, maar je, wat je zegt, de reis naar je 85ste, dat is dan wel weer heel mooi. Omdat je dan veel dingen meemaakt. Absoluut. Dat is Als je, als je een beetje gezond blijft... Mm -hmm. Want daar, daar staat, er valt alles mee, denk ik. Als je altijd maar pijn hebt en je bent moe en je hebt het wel gehad. En, uh, je, dan, dan kan ik me ook wel voorstellen dat mensen zeggen op een gegeven moment van nou, uh, oud, oud worden is hartstikke geinig. Maar ja. oud zijn, dat, uh, dat is helemaal niks. Ja, nee, dat, uh, en, uh, dan, maar dan even over die reis. Je, bent, je hebt nu al een flinke afgelegd, 55, iets meer uh, dan ik in ieder geval. Uh, wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt meegemaakt? Ah, ik denk mijn kind opvoeden. Je kind opvoeden hoe oud is uh, je kind? Ja, nu? Ja, en mijn neefjes en mijn niggers en zo, weet je wel. Daar heb ik een goede verstandhouding mee, want ik ben altijd een beetje jong gebleven. Mm -hmm. En ik vind het wel mooi om te zien hoe die gasten. Uh, ja, nou ja, je ziet ze wel klein en nou gaan ze trouwen en ze krijgen zelf kindertjes, weet je wel. Dus ze komen zelf minder in het leven te staan. En... Ze krijgen de verantwoordelijkheden en uh, nou, die leren er beter als de ander. Tenminste, wat de maatschappij ervan vindt dan natuurlijk. Maar, nou, ik vind dat wel mooi om te zien. En jouw kind is nu volwassen? Nu is 25. Oh, kijk, nou, dat is, uh, dan heb je echt al uh, weer, weer iemand echt, uh, de wereld uh, opgeholpen en uh, laten groeien. Ja, precies. Nou, en, uh, en zo zie ik dat met mevies en niggies en zo zie ik dat precies hetzelfde, weet je wel. Ik ben altijd wel wel een goede oude toon geweest voor ze. Dus ja, dan vind ik het wel leuk om te zien dat ze het goed doen. Mooi verhaal, Teun. Dank je wel voor het bellen. Hij bent liefde, man. En lekker blijf luisteren. Goede uitzending, hè? goede nacht en goede morgen. Ga ik nog even werken. Dat is goed. Succes. Hoi. Joep, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent 31. Wat vind jij hiervan van de stelling? Ik... Ouder worden is zo gek nog niet. Nou, ik ben het helemaal eens met de vorige sprekers. Uh, vooral uh, ja, dat ouder worden op zich niet zo erg is. Maar ouder zijn misschien wel erg is. Mm -hmm. nou, ik ben natuurlijk zelf uh, ook heel jong. Alleen, um, waar ik naar zit te kijken is um, de gevolgen van sociale media... en de privacy waar dat naartoe gaat. Ja, hoe en bedoel je dat? Ik ben heel eerlijk... Uh, ik ben heel jong, uh, ik, ik, ik, ik, zie, ik, zie, ik zie op zich, um, de, de tijd wordt steeds uh, individueler. En uh, ook met Facebook, uh, alles is open. Ja? Um, ja, ik, ik, ik weet even niet goed hoe ik het uh, precies uit wil leggen. Ja, het is ja, natuurlijk nog goed. Jij snapt wat ik bedoel, maar um, vrienden zijn tegenwoordig je vrienden niet meer haast. Je hebt 500 Want vrienden op uh, Facebook? Nou, bijvoorbeeld. En, uh, en, uh, maar wa, wa, hoe, wa, wat voor een verhouding heeft dat met het, het ouder worden? Nou, vooral dat als je kijkt naar hoe het vroeger allemaal ging... Ja. Uh, als je een, een probleem had, dan, uh, dan, dan ging je face-to-face -face, met mensen afspreken. Ja. En tegenwoordig uh, is zoveel communicatie via WhatsApp of via uh, iedereen... je gaat het eten en je ziet alleen maar mobiele telefoons aan tafel. Ja, jij voelt je ouder door, door de, de nieuwe media... Um, nee, nee, ik zit er middenin. Net zoals jij misschien. Alleen, uh, ik, ik, ik maak me een beetje zorgen over het feit hoe dat straks over twintig jaar is. Dat, dat, uh, dat iedereen alleen nog maar via de, de mobiele telefoon, nou ja, via WhatsApp of, en Facebook communiceert. Dat, uh, dat, dat mensen een chip hebben of zo, weet je wel. Of uh, Ja, waar gaat het naartoe? Ik chip... ben daar heel benieuwd naar. Ja, zo'n chip, uh, dat, uh, dat scheelt wel. Dan hoef je niet meer op je telefoon te zitten. Dan zit de chip uh, gewoon onderin. nee. Ja, maar ik, ik, ik heb het over ouder worden in combinatie met technologie. Ja, en dat daar is... maak ik me een beetje zorgen over. Oké, okay, dat snap ik. Logisch, want technologie betekent ook vaak iets nieuws. En dat is ook lastig. En ja. dat heb je ook met ouder worden, heeft dat mee te maken natuurlijk. Ja, ja. Los van de gezondheid hoor. Ik bedoel, ik snap echt als je inderdaad 82 bent en je krijgt kwaaltjes. Ja, heel vervelend, snap ik. Ja, hoor bij leven. Overigens vind ik ook niet leuk om uh, aan te denken nu al. Nee, maar jouw kwaaltje is uh, de sociale media. <laughs> nou ja, wellicht. Wellicht? Oké, okay, Joep lijkt me duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan hè. En een uh, fijne morgen. Hoi, hoi. Ik heb ook eventjes uh, uh, aan de Radiofeuten van BNN University gevraagd. wat zij nou van het ouder worden vinden. En dat hebben ze eventjes uh, onderweg in de trein hier naartoe besproken. Kedeng, kedeng, kedeng, denk, kedeng, Oeh Oehoe, BNN University. Ontspoort. Ik vind het persoonlijk uh, niet erg om ouder te worden. Tenminste op deze leeftijd nog niet. Omdat uh, je nu iets volwassener wordt en uh, serieuzer wordt genomen. Maar ik kan me voorstellen dat als je wat ouder wordt... en je steeds minder kan, dat het dan uh, lastiger wordt. Ik vind het echt vreselijk om ouder te worden... Ik moet er echt niet aan denken dat ik rimpels krijg... en dat ik misschien wel kreupel word, dat ik bijvoorbeeld Alzheimer krijg. Mijn oma bijvoorbeeld, die had Alzheimer. En ja, dat is toch wel een dingetje wat heel veel oude mensen krijgen. En daar ben ik gewoon heel erg bang voor. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje bang om oud te worden. Hé, hey, maar je krijgt niet alleen Alzheimer, je krijgt ook ervaring, hè? En eigenlijk draait het allemaal om ervaring. Levenservaring bedoel je? Ja, nou ja, ervaring in alles ook in het leven. Dat is best belangrijk volgens mij. Nou ja, maar, maar oké, okay, sorry jongens, maar jullie hebben echt geen idee waar jullie over praten, want ik ben 24. Ik, ik ben 24, ik heb nog niks bereikt. Dus dat is, sorry. Dus dat is één. En twee, ik, ik zie nu alweer als een berg op tegen mijn verjaardag. Want ik, iedere verjaardag weer, ik, dit, dit, het wordt ook gewoon steeds erger. Ik, ik heb steeds, steeds het gevoel van uh, de tijd haalt me in of zo, weet je wel. 24 is al de helft van 48, inderdaad. Je bent al behoorlijk oud, Martijn. Nou, dat wou ik zeggen, ja. Maar eh, vind je dan niet dat het er ook heel veel mooie dingen gebeuren? Je ziet eh, bloeien naast je mensen trouwen, er worden kinderen geboren. Maar Dat, dat is nou ook wel weer juist, leuk? Dat het nu al moet. Want dan heb ik juist het idee dat ik ook al dat ik, dat ik moet trouwen... of dat ik, dat ik belangrijke keuzes moet gaan maken. En ik, ik, ik heb het idee dat ik daar nog helemaal niet aan toe ben. Maar ik, iets maar ouder worden is niet erg vanaf de 50, dat, dat is gewoon een ramp. Dan begin je gewoon echt af te takelen. Dan heb je gewoon de mooiste jaren van je leven gehad... En eigenlijk heb je alleen maar zorgen. Nee, je zit is... alleen maar te denken, hoe lang moet ik nog werken? Hoe lang moet ik nog wachten op mijn pensioen? En dan ben je met pensioen en dan kun je genieten. Dan kun je heerlijk op je eigen manier, je hoeft niks meer te doen. kun je heerlijk genieten. Ja, maar tegen de tijd dat wij oud zijn, dan moeten we echt tot ons zeventigste werken. En dan ben je eindelijk 70 en dan ben je oud, kreupel, misschien wel ziek. Misschien ben je wel dement. Hey, vanaf je 50 heb je zo'n legitiem excuus om gewoon een sportwagen te kopen. Leuke vakanties te gaan nemen, dan krijg je krijg je vrije dagen. Dat, het is zo'n briljante periode, volgens mij. Roer is eigenlijk een hele oude ziel. Die kan gewoon niet wachten tot hij bejaard is, Dat Het lijkt me heerlijk. Ja. Maar gewoon, dan da, da ga ik ook sigaren roken als ik oud ben. Dan ga ik op de bank <laughs> zitten, sigaren roken van die hele stevige. Maar wat moet je nou doen als je oud bent? Sigaren roken. Ja, dat is het enige. Kan jij daarvan genieten? Ik denk dat ik echt liever uh, gewoon jong en een heel leuk leven heb gehad. Nou ja, jong wil ik ook niet zeggen, maar... Als ik af begin te takelen en echt ziek begin te worden, dan, dan hoeft het van mij niet meer. En je familie en zo dan. Want ik bedoel, dan heb je tegen die tijd heb je misschien wel kleinkinderen, kinderen en kleinkinderen. En dan uh, wil je daar niet meer van genieten. Ja, tuurlijk. Maar als ik echt niet meer ben zoals ik nu ben, dan, ja, dan kan ik daar niet van genieten. En ik, en ik wil dan liever dat ze me herinneren zoals ik was als ik heel gezond ben. Dan, dan wanneer ik oud en ja eigenlijk niks meer waard ben. The spaces in between sadness on the faces. I can see the chains of oh, love, the chains. Talking about the chains of oh, love can't take us away. Storm. Tried it all. At least we got to taste it. Locked up in the love. We chased. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the love, the chains. Chains of Love, Ryan Adams. Niet te ver, verwarren met Brian Adams. Maar, leuk plaatje hierbij start op uh, Radio 1. Ik uh, heb het over ouder worden. Uh, want ja, ik, uh, ik, heb, ik had laatst, nou, laatst, met laatst bedoel ik eigenlijk gisteravond, een borrel met uh, vrienden van me. Die zijn, ik ken die al tien jaar, dus we zijn samen oud geworden. En ik denk, nou, ouder worden is zo gek nog niet. Maar ja, ik ben... 27. Ik ben maar een broekie. Ik wil weten wat jij ervan uh, vindt. 0800-1121. Daar kan je op reageren. 0800-1121. Of op Twitter. Mag ook. Dan zie ik het gewoon voorbij komen in mijn tijdlijn. En dan, uh, ja, Als je nog wat uh, wil reageren op de show... dan kan dat uh, via dat. Um, maar uh, ik, ik zat zo te denken... want ouder worden is zo gek nog niet. Want oudere mensen die kunnen een heel leuk leven leiden. Het bewijs daarvoor gaat ons nu vertellen waarom. Want hi Nelle... Vindt het uh, niet zo erg om ouder te worden. Hij doet nog leuke dingen. Hij figureert uh, bijvoorbeeld uh, in een clip van Rowan Herzen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, uh, ik denk uh, Rowan Herzen, dat, uh, dat kunnen niet veel mensen doen. Uh, vertel, hoe zit dat? Oh, hoe, hoe zit dat? In een videoclip van uh, nou, Rowan uh, Herzen spelen? Uh, wij, wij hebben een vraag voor uh, of ze, die dochter van mij, die woont bij ons langs. Mm -hmm. Ja, en toen moest die, uh, kwam die met, had hij een mailtje gekregen, en die is er fan van. Ja. En toen kwam hij bij ons uh, en zei ze tegen ons uh, en tegen mij en de vrouw. Dus dat, uh, mm -hmm. Is dat niks van jullie? Je moet er nou uh, een 30 mensen hebben voor een clip op te nemen van uh, gouden herzen Ja. En, en, en ik hoor ook een beetje, je komt uit de regio, dus vandaar. Ja, ja wij, wij wonen maar uh, vier kilometer vanaf. Oh joh. dus ja, uh, dichtbij hè? Groot fan. En um, wat moet je dan doen tijdens uh, zo'n opname? De opname moet je. Ja, we moesten daarvoor uh, gezeten en de rode is dan een meter of tien van ons af buiten. Mm -hmm. en, uh, en toen moesten wij uh, langs elkaar gaan zitten en moesten we een handje vasthouden en dan uh, begonnen ze met de opname. En uh, later, ging, of de eerste keer ging dat wat mis met, met, met de camera, was het camera-stuk. Ja, en een half uur konden we weer beginnen. Ja, okay. en later moesten wij nog uh, dansen, mm -hmm. op het gras. Ja. So, en dat was eigenlijk voor, voor de club. En die van Rovenerzen moesten letje hemel op aarde, moesten die uh, ja, wel tien tot vijftien keer spelen. Ja. En, uh, en daar wordt dan natuurlijk het beste uitgepikt. Jo, en, dat, en uh, dus, dus ik, ik zie jou met je 75 jaar straks dansen in de clip van Rovenerzen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik wist, ik wist ook niet hoe ik aan begonnen was hoor. <laughs> dat was eigenlijk zo met vrouwen begonnen van, uh, ja begin op. Misschien uh, was er toch niks uh. En dan was er later wel een zeven mannen was ik uitgekozen. Joh, wat, uh, wat leuk. En vindt u ja. het uh, belangrijk uh, om dit soort dingen nog dagelijks te doen? Oh, nee, dat, dat niet hoor. Nee, waarom? Ja, wij zijn er niet gewend, wij zijn ook maar gewoon uh, gewone mensen. Mm -hmm. hey. Maar dat, dat, dat, uh, ik, ik, ik hoor dat je nog hartstikke uh, fit bent. Uh, ja, nogal. Dus en wat, wat uh, vindt u dan uh, van, uh, van de stelling? Ouder worden is zo gek cool. nog niet. Ja, dus, ja, nou, dat is zo gek nog niet hoor. Nee, dat... Als je maar uh, gezond kunt blijven en uh, goed bij je positieve kunt blijven... Mm -hmm. en de hersenen goed bij kan houden, dan, dan is niet okay, dat niet zo erg. Oké, en dat is bij u nog helemaal in orde? Ja, dus dat is nou prima. Dat heb ik wel wat ik maar... Dat krijg je op een duur toch, hè. Voordeel is als je vergeten bent uh, dat je in de Romeinse clip zit. Ja, Hezenclap namen vergeten zit. en zo als je met uh, ergens aan denkt van... God, wie heet die nou weer? Ja. <laughs> ja da da dat zijn zo'n dingen met oude woorden. Dat is lastig, maar daarvoor uh, uh, is het adresboekje natuurlijk. Ja, ja. De clip uh, die kan je gelukkig altijd gewoon straks op YouTube zien. Dus uh, ja. dan, uh, dan zie je gewoon weer dat je erin hebt gezeten. Oh, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet of u weet hoe YouTube werkt. Nee, ja, ik heb er wel soms van gehoord, maar ik ben wat... Dat is uh, uh, als u dan naar uh, www.youtube.nl gaat en dan in de zoekfunctie Rowan ja. Herzen intikt, dan komen er allemaal clips van Rowan Herzen naar boven. Oh, en ja. als de clip waar u in zit af is, komt die waarschijnlijk ook op YouTube. Oh. En dan, kunt u het daar, uh, dan moet u even de titel weten van de clip, dat is makkelijker zoeken. Kunt u ook gewoon bovenaan de pagina invullen en dan, uh, dan ziet u hem misschien terugkomen. Ja, ja. Als, u, als het niet lukt, kunt u uh, uh, mij eventjes een mailtje uh, oh, ja. sturen. Gewoon naar radio 1. Um, ja. uh, uh, uh, case.dorreslijn.bnn.nl, dan uh, help ik u even onderweg. Goed zo. Stuk, een stukje service, hè? Ja. Hoi. Hartstikke bedankt uh, voor het bellen. Ja, jij ook, hè? En een uh, fijne morgen. Ja, dag. Stefan, u heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ik heb ook gebeld. Goedemorgen. Ik, ik heb. Ik, ik heb... Ik heb een uh, één grote feestdag gemaakt. Ik wil maar zeggen, ik, ik snap niet dat ik nogal 89 ben. Gefeliciteerd. En ik, ik, ik, ik zat altijd in het vervoer. Ik had een uh, beurdienst en uh, verhuizingen. Mm -hmm. En na de wagen vol was, dan, dan fluit ik een hoogste lied. En als die leeg was, dan fluit ik nog harder, want dan hoef ik niks te doen. Dan had ik weer wat verdiend. Oké, okay, u, uh, u viert uh, elke ik, dag feest omdat u uh, zo oud bent geworden? U? u? viert elke dag feest omdat u uh, al zo oud bent ja, geworden. Ja, ik, ik probeer er wat van te maken. Ik ga uh, drie dagen in de, in de week de balletten. Mm -hmm. ik, uh, en ook nou komt er weer een paar keer in de avond uh, kaarspeler bij. Ja. Ik, ik, ik heb al 57 keer de Sinterklaas opgehaald in Gordendijk. wat? Uh, uh, wat, wat uh, u, u bent nog hartstikke druk bezig, dus... Ja, als ik ben Beter, ik... Even... ik heb nog een boot. ik heb nog uh, net een nieuwe motor in, in, in de oude chair Kinders laten zetten van 55.000 uh, euro. Ik, ik, ik wil nog proberen uh, om 200 jaar te worden. Als ik u hoor, dan uh, denk ik echt ouder worden is zo gek nog niet. Nee, ouder worden. Ik ik Zoals ik, ik, zo als ik nou terugkijk is voor mij het hele leven één lange dag geweest. Ja, dat is. Ik dat... heb een hoop op en downs gaat uh, minden en plussen. Mhm. Mm Nee, geld heb ik op het moment geen gebrek. Nou, en ik heb uh, mijn vrouw wel verloren. Daar heb ik uh, een beetje in de dip gezeten. Ja, een beetje een hele hoop. Dat, uh, dat ik, lijkt me ook naar. En nu weer helemaal bovenop. En, uh, en ik ga nu alles doen wat ik in mijn vermogen heb. Ik ken nog, ik heb een elektrische fiets. Ik ken uh, fietsen. Ik ben er wel een keer ondergevallen dat, dat ik tien uur onder die... Uh, tien uur, zei ik, maar tien minuten nog wel onder die fiets lag. Dat ik nooit weer onderweg kon komen. Dat is dan een beetje maar, het nadeel? Toen kwam er iemand aan fietsen toen werd ik net onderweg. Ik zei, je ben net te laat. Wat nou? <laughs> nou, ik zei, dan ga even kunnen helpen, maar ik ben alweer oké. Okay. Uh, wat, uh, wat een uh, mooie verhaal allemaal, uh, Steffen. Ja, ik heb een mooi leven gehad en... En Mijn vrouw ging altijd alleen op reis en ik zat s'avonds altijd in, in de kroeg een potje bier en een borreltje. Ja, bier niet, altijd een borreltje. Mm -hmm. En uh, ik denk, nou, ik zou wel niet zo oud worden, want uh, uh, ik heb altijd nacht en dag gewerkt. Uh, ik ging soms twee nachten niet naar bed. Nou, ik, vrouw, mm -hmm. ik had van denk naar de Flissingen. Nou, dan nou, sliep ik twee nachten niet, maar ja, dat heb allemaal vandaag en dag niet meer. Want dan moet je het daar graven in hebben. Ja, dat heb ik ook al liggen, maar. gehad. Al die vrouwenkul hebben ze nou, ik, ik ben zelf die chauffeurs allemaal mm -hmm. met de drempels en met de hele blikselende boel, ik wil maar zeggen, ik, daar heb ik helemaal geen last van. En, en de borden die. Ik ik, ik, ik dronk zelf de die met de politie s'avonds dan melden we weer ja. verder. Stefan, dat lijkt me een uh, directe goede tip. Borreltje drinken en dan worden uh, we yeah, oud. Ja, een je borreltje tegen niet zo veel. Maar toch een beetje stevig. Dan ben je uh, van alles af. En dan kan je de andere dagen misschien <middelen> een <middelen> beetje kater geweest, Maar een <middelen> bak koffie, dan ben <middelen> je <middelen> daar ook weer. Lijkt me duidelijk, Stefan. Dankjewel voor het bellen. En uh, ja, de bingo-middag... Uh, van het buurthuis. Ja, dat kan je natuurlijk ook doen als je wat uh, ouder bent geworden. Maar dat hoeft helemaal niet het hoogtepunt van de week te zijn... als je ouder bent. Je hoort het al aan Steffen met zijn elektrische fiets... en uh, nog regelmatig balletten. Ja, dan kom je er ook wel. Er worden nog genoeg uh, leuke en gekke dingen georganiseerd. Zo ook, zo ook de rolatorloop in het Olympisch Stadion bijvoorbeeld. Jouke van BNN University gaat uh, met deelnemster Hattie Lambaris... mee en doet verslag van haar spectaculaire race. Niet op de boog van Giant richten... En let op, de duiven die overvliegen, die moeten nog terug naar de dam. Vijf seconden. Vier. Drie. Twee. één. En we zijn vertrokken, dames en heren. Het was even zoeken tussen al die bejaarden die achter een rollator lopen. Want het zijn er nogal wat. Maar daar is Hertie, ik zie haar. Ze gaat als een speer. En dat bloemetje voorop in een rollator helpt natuurlijk ontzettend. Ze heeft begeleiding bij zich. Het is een vriend van haar die meeloopt. Ze loopt de 400 meter. Het is een spannende strijd, flinke inspanningen. En ze zijn begonnen aan de ronde van 400 meter over de officiële baan van uh, het Olympisch Stadion. Ja hoor, daar gaat ze. In een blauwe jas met een paarse pet op. Gewoon andersom natuurlijk. En ze gaat gestaag verder. Oh, en ze haalt iemand in. Een rolstoelster. Die mogen ook meedoen. Hoe gaat die, Hetty? Oh, gaat lekker hoor. Ja, het, is, het zonnetje schijnt. Heerlijk. Voelt u het al in de benen of valt het nog mee? Ja, dat valt wel mee. Het gaat goed. Goed zo. hoor. Ja, een beetje moe, maar het gaat best. Ja. We zijn bijna op de helft, hè? Ja, zeker. Maar u heeft wel een heel peloton aan mensen achter u gelaten. Maar heeft u dat wel in de gaten? Ja, we zijn een beetje gauw gegaan in het begin. Dat ging, ging, ging erg lekker. Ja. En u heeft uw pet nu voren op uw hoofd gezet? Nou, dronken. <laughs> dronken geluk ben ik. Dronken van geluk? Oh, ik ben zo dronken van geluk. Dat ik meedoe. Ik oh, vind het zo leuk. Ja, ik vind het wel erg leuk eigenlijk hoor. Ik vind het erg leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Goed zo. En uh, denkt u dat u nu ook sneller gaat, omdat u aerodynamischer bent met die pet? Ja, ik ga sneller. Jazeker. Ik voel me net een vliegen hier. haar loopt de mevrouw nu met, uh, met uh, vlammen op haar rollator. Ik denk dat ze uh, denkt dat het heel snel gaat. Het gaat inderdaad als een speer. En daar is de finish gezicht. Op de vierde baan loopt Hetty. Nog steeds gestaagd door. Er staan al mensen klaar met een lint. Waar ze even doorheen moet lopen. Klaar voor de medaille. Geen enkele hoe we gaan zitten. Geen enkele hoe we gaan stoppen, zelfs. Nog een paar meter. Ze is er bijna. En daar is het over de finish. Juichend met een hand in de lucht. Ze heeft het gehaald, de 400 meter. Hoe ging het? Ja, een erg goed hoor. Daar krijgt ze een mooie medaille omgehangen. Oh, mooie bedaille. Nou, hartstikke mooi. De gouden, hè? Nou, zeker. Kijk maar, de mooie. Hartstikke mooi, hè? En hartstikke verdiend ook. Ja, dank je wel. Als ik het hier zo hoor, dan denk ik, uh, ouder worden is inderdaad zo gek nog niet. Daarover kan je bellen. 0800 1121. Dat heeft Ria gedaan. Ria, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um... Uh, ik... Eigenlijk even reageren op die jonge dame die jullie een paar uh, telefoontjes eerder aan de lijn hadden. Ja. Die zei van, ik wil niet oud worden, want dan ben ik waardeloos. Ja, die, die, die, uh, dat was uh, inderdaad een van de verslaggevers van BNN ja. University was dat. Ja. ja, nou, dus ik vind dat een belediging voor iedereen die oud is. Ja? Waar ja. Waarom? Natuurlijk, waarom, waarom waardeloos? Als ze straks kinderen heeft, wie past daarop? Mm -hmm. oma? Is de kinderopvang is niet te betalen, dus... Opa ja, dus, dus oma. oma? Ja. En ik, ik, ik hoor een beetje aan uw stem dat u wat ouder bent en dat u al misschien heb, oma nou, bent? Ja hoor, ik ben uh, 73. Hele mooie leeftijd. En ik kom iedere dag daar tekort. Omdat u uh, nog steeds uh, zo druk bent uh, met veel ja. dingen? Ja, je, hebt... ja je, gaat... je moet zelf opzoeken natuurlijk. Ik bezoek musea, ik ben uh, aan het beeld houden, uh, ik wandel, ik fiets. Nou, die dag die vliegt om. Ja, dat, dat, uh, dat, dat lijkt me. Dus u, u bent het wel eens met ouder worden is zo gek nog niet? Ik uh, ben het daar helemaal mee eens. Dat uh, nou, li lijkt me duidelijk. Ik zal... Uh, en uh, en uh, jong genoeg om nog naar BNR te luisteren, hè? Uh, ja, de, ja, naar een BNN, ja, zeker. Dat, oh, uh, dat vind ik hartstikke leuk. Dat is, uh, dat is voor iedereen, hè? Voor, van, van, uh, van 0 tot uh, ja, 73 dan in, uh, in dit geval ja, en nog, en nog veel verder. Wel. Ja, dus die jonge dame die heeft het goed mis. Ik zal het tegen de zeggen, Ria. Ja. Dank je wel voor het bellen. En uh, is het leuk om ouder te worden? Dat, uh, daar heb ik het met jou over. De conclusie is een beetje, oud worden is, uh, oud worden is leuk... maar oud zijn is soms niet altijd even leuk. Maar ik hoor dan ook wel weer uh, goede reacties daarover over het oud zijn. Uh, we hebben het ook nog even weer uh, op straat gevraagd. Ja, wel een beetje. Ja, wel. Omdat je dan toch wel langzaam meer merkt dat er uh, overal een einde aankomt. Ja, dat uh, besef heb ik wel een beetje. Nee, dat worden we toch allemaal? Je wordt het nou eenmaal. Je kan het niet omdraaien. Het is gewoon om eenmaal zo. Dus je kan het gewoon accepteren en uh, aannemen zoals het is. Nee, ik vind het niet erg. Het is gewoon gang van zaken. En uh, ik plaag mezelf ermee als ik het erg zou vinden. Dus ik kan beter elke dag uh, bewust meemaken en er iets van maken... dan dat ik zeg, oh, oh, wat erg dat ik ouder word. Ik ben nu 75 en elke dag is eigenlijk nog een geschenk daarbij... Nee, ik vind het niet erg om ouder te worden. Dat hoort bij het leven, toch? Het heeft een andere charme. Na gelang je wat ouder wordt, doe je steeds weer andere dingen. Andere dan je vroeger deed, toen je jong was. Vroeger ging ik uh, uh, skiën en dan ging ik van de uh, zwarte piste. En nu vind ik de rode piste ontzettend leuk. En ik hoef niet zo nodig meer uh, die enorme prestatie te leveren. Het is veel leuk om jong te zijn. <laughs> nou, de conclusie van vanmorgen. Oud worden is inderdaad... Zo gek nog niet. Uh, bedankt voor het bellen. Iedereen. Start. Kees Dorrestein. Ah, um, even kijken naar wat er trending is. Zo direct trouwens in start op uh, Radio 1. Even een, een, een belletje over de acteurs van de Big Bang Theory. Die, dat is een Amerikaanse serie. En die vragen 500.000 dollar per aflevering. Dat is 12 miljoen per seizoen. En we bellen met misschien wel de leukste buurman van Nederland. Eerst eens even naar uh, trending op Twitter. Incu13 is trending, want vannacht is de laatste dag van het Tilburgse Incubate Festival ingegaan. Vandaag spelen er nog tientallen bands, zoals Doom, Shannon en uh, uh, The Clams en Curtis Blow. Um, Shannon and the Clams is het natuurlijk. En uh, ook de hashtag van Rode JC Heerenveen is trending topic. De wedstrijd eindigde in een spectaculaire 3-3. Als je van voetbal houdt, kijk die eventjes terug. Uh, bijvoorbeeld op de website van NOS.nl. En AFD is trending. De nieuwe Duitse partij wil graag de euro afschaffen... en de Duitse markt weer invoeren. Als de partij uh, de kiesdrempel haalt is het de eerste nieuwe partij sinds 1990. Over een paar uur gaan de Duitse stembussen open. En uh, dan zullen we het uh, binnen een dagje of twee waarschijnlijk wel horen. Dan eventjes de geschiedenisboeken in. Vandaag precies een jaar geleden werd het Stedelijk Museum in Amsterdam heropend... door koningin Beatrix, toen nog koningin. De verbouwing heeft maar liefst acht jaar geduurd. Op 22 september in 1499 werd Zwitserland officieel een onafhankelijke staat. En wat hebben we ervan genoten? En uh, in 1699 bleef de hagelslag niet meer op je brood plakken... want wat was er aan de hand? De boter werd flink duurder. En in Rotterdam werd er daarom massaal gestaakt. Kakker Jort Kelder is vandaag jarig, want ik ben eventjes door mijn verjaardagsboekje gebladerd. Er zijn een paar BN'ers jarig. Hij wordt vandaag 49. En wat hebben we toch veel geleerd van die oude kakker. Hoe heurt het eigenlijk als u een dame mee uit eten vraagt? Ja, dat valt nog niet mee, want geef je je vrouw om te beginnen een arm. En aan welke kant loopt ze dan? Links rechts.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 Pak je zwaard erbij om je vrouw te verdedigen als, uh, als ze links in, uh, om, om je arm loopt. In ieder geval uh, hebben we nog heel veel aan uh. Jort gefeliciteerd. Ook uh, anderen zijn jarig. In de categorie muzikanten is levende legende Andrea Borcelli jarig. Ondertussen 55 jaar. En in diezelfde categorie heeft Miss Montreal vandaag 29 jaartjes uh, erop zitten. En dat voelt dan natuurlijk... En we vliegen door de dagen... En het voelt goed, goed. Nou, hyper de piep, hoera. Dan uh, nog eventjes uh, naar het weer. Um, en ik heb uh, net eventjes uh, bij je radar op mijn telefoon bekeken. En het is droog, tot nu toe. Uh, er kunnen misschien een paar spatjes uh, vallen, maar het is droog. En het uh, wordt vandaag zo'n 21 graden. Dus uh, misschien een mooie nazomer uh, deze week. Ik uh, uh, vind het hartstikke leuk. En uh, uh, ik zeg, nou, nog even de zomerjas... Uit de kast... Trading. Ja, ken je die nog? Uit 1980 met Rosie. Die heeft uh, ooit nog... Uh, ja, dat is het enige hitje eigenlijk een beetje wat ze heeft, ge uh, heeft gehad in Nederland. Uh, plekje 15 haalde dat in uh, de top 40. Ah. Als je gisteravond hebt gedacht... waarom staan al mijn buren toch te springen in een grote opblaas springkasteel? Of uh, waarom is mijn hele straat versierd? Dan heb je waarschijnlijk de dan heb je het waarschijnlijk over ja, de, de nationale buurdag gemist? Want uh, die was gisteravond. Um, maar ja, is de Nederlander eigenlijk wel zo blij met zijn buren? Hebben we gevraagd? Ik wel, ik ben er wel blij mee. jawel. Eerlijk Heerlijk wel. Nee, ik heb fijne buurtjes. We doen allemaal gezamenlijk, dus vind daar terug ook een barbecue gehouden met z'n allen hele buurt. Nee, het was hartstikke goed. Nooit geen ademhoen en niet en alles. Dus prima. <laughs> mm, kan beter Ja en met de overbuurvrouw die dan na 55 jaar een man is verloren Die spreekt dan wel geregeld maar wel op straat Nee maar ze wordt ook een beetje, ze zit bij de kerk En uh, ze heeft bijna elke dag mensen op de koffie en dat is dan ook een beetje zat uh, Nou we gaan wel eens bij elkaar op bezoek En uh, we doen uh, nou, ja. altijd praatjes aan de deur Ja we hebben contact, we, hebben, we, we lopen elkaar niet op uh, Laten we zeggen dat je zegt, van nou, je komt te veel bij elkaar over de vloer, maar het is, wel, uh, het is gewoon gezellig. Ja. Ik woon in Sri Lanka en daar, daar zijn de buren zijn onderdeel van het meubilair eigenlijk. Uh, daar gaat, staat nooit een deur dicht en er loopt uh, voortdurend allerlei volk in en uit. Ik, ik hou me een beetje op de achtergrond, maar ik vind het heel gezellig. Ja. Precies, en van een goede buur moet je het hebben. En uh, de beste buren, of misschien wel de beste buren van Nederland... schijnen volgens de jury van de Nationale Burendag in Apeldoorn te wonen. Er wordt binnenkort uh, wordt er bekend wie dan ook echt de beste buren van Nederland zijn. Martijn ging naar het Firmament. dat is uh, de straat in Apeldoorn... om het geheim te ontdekken van deze topburen. Dit is dus een van de leukste straten van Nederland, het Firmament. Tamelijk grote huizen hier, veel groen, er staan veel bomen, veel struiken... En de hele straat is trouwens versierd. Er hangen overal vlaggetjes in de bomen en langs de lantaarnpalen. Er zijn vlaggetjeslijnen gespannen. Het ziet, er, het ziet er ook echt vriendelijk uit, moet ik zeggen. En hier gelijk om de hoek bij het firmament staat een grote basis. Ik heb nog, laat ik even duidelijk zijn... ik heb nog nooit zoveel kinderen bij elkaar gezien. Misschien is dat ook wel het geheim van het firmament, de kinderen. Maar wie zijn deze geluksvogels... die in een van de leukste straten van Nederland mogen wonen? Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd, want uw straat hoort bij de twaalf leukste straten van Nederland. Is dat ook zo? Hoe is het hier op het firmament? Heel goed. Ja? Ja, uitstekend. Maar wat maakt nou het firmament tot, tot een van de leukste straten van Nederland dan? Nou, daar hebben die mensen daarvoor gezorgd op de hoek. Hier om de hoek heen. Die mensen die zijn dat. Ik ben er persoonlijk niet druk mee geweest, want we waren er niet. Nou, hier zit het feestgedruis in ieder geval niet. Laten we verder zoeken naar het geheim van deze straat. Wat is er zo leuk aan het firmament? Ja, het is beter een goede buur dan een verre vriend. En dat, dat, dat is hier ook letterlijk. Ja, en ja, ze dus heeft alleen maar goede buren eigenlijk. Ja. En, en ja, ik ben zelf, denk ik, een, als ik hier zou wonen... ik zou een waardeloze buurman zijn, want ik ken mijn buren helemaal niet zo goed. Wat moet ik doen dan om ook een goede buur te worden? Nou, hier hoef je er niks voor te doen. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja, het klinkt me toch allemaal een beetje te makkelijk. Hier op het firmament moet toch voor mij de sleutel liggen... naar hoe ik zelf een goede buur moet zijn... Nou, ik moet zeggen, dit is namelijk toch al de gastvrijheid blijkbaar van het firmament. Want ik, ik heb me nog niet eens voorgesteld en ik word al binnengelaten. Mevrouw van harte gefeliciteerd met het behalen van de finale plek van de leukste straat van Nederland. Ja, dankjewel. Wat is volgens u het geheim van het firmament? De samenhorigheid, de gezelligheid, de feestjes... Uh de barbecues, alles. Nu moet ik eerlijk zelf zeggen... ik ben zelf, denk ik, niet zo'n hele goede buurman... want ik heb namelijk vrijwel geen contact met mijn eigen buren. Wat moet ik doen om een goede buurman te worden? Jezelf niet opdringen... maar er zijn als het nodig is. Als iemand je nodig heeft... als iemand midden in de nacht aanbelt... van ik moet naar het ziekenhuis... ik moet naar de dokter... en wie wil er op mijn kinderen passen... dat je er dan voor hem of haar bent. Dus om, nou ja, om een soort van korte cursus... Te, uh, krijgen. Heeft u misschien nog een klein klusje voor me dat ik even kan doen? Om, een, om het gevoel van een goede buur het stoepje vegen, onkruid wieden. Onkruid wieden zou wel heel erg welkom zijn hier achter in de tuin. Rond de hortensia kan ik wel wat weghalen. Ja, daar kunt u wel wat weghalen, ja, er staat heel veel. Ja, en zo zit je dan in het firmament ineens op je knieën onkruid te wieden. Het buurgevoel is nu al aanwezig, moet ik eerlijk zeggen. Nou, hier nog wat... Mevrouw van Wiedersen tuin is, is nu naar binnen. En ik heb haar niet verteld dat ik eigenlijk geen idee heb wat ik eruit trek. Dus ja, straks trek ik er allemaal uh, jonge plantjes uit. Nou, als dat zo is, dan uh, zet ik het er gewoon op een lopen. Nou, mevrouw, kom er maar even bij. Ja. Hoe vindt u het geworden? Nou, geweldig. Helemaal goed. Ja? Ja. ja dus ik heb me als goede buurt getoond? U heeft zich uh, als een hele goede buurman getoond. Dus ik zou hier... Uh, bij wijze van spreken, als er iets vrij komt, ben ik hier welkom. Zou u hier... Uh, ja hoor, bent u van harte welkom. Ja. Gezellig. Ja. Goed zo Martijn, je mag uh, naast me komen wonen. Goedemorgen of nacht. Nou, dan uh, doe, doe gewoon lekker goedemorgen. Het is uh, acht minuten voor zes. Even naar het uh, showbiz nieuws. Um, eerst e eventjes naar fashion, want daar draait het eigenlijk om. Hè? In, in showbiz land zien en gezien worden. En hopelijk uh, dat je in de smaak valt natuurlijk. Maar hoe doe je dat? We gingen even de straat op om jouw fashion tips te vragen. Ja, donkergroen nu, dat uh, nu de winter in komt, toch? Kleed wat lekker zit. Waar je je goed bij voelt. Iedereen heeft zijn eigen smaak, toch? Ik loop zelf het liefste in een, in een broek en een trui. <laughs> maar, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar uh, ik vind eigenlijk toch wel een heleboel dingen ook wel leuk. <laughs> nee, dat moet je echt niet bij mij zijn. Nee, nee warm aankleden, want het wordt koud. De nee, in de maand. Nee, dan moet je niet bij mij zijn. Nou, je moet goed naar je huid kijken. En dan weet je wat je voor kleuren... Wat voor kleur? je kleren moet hebben. Als je een bleke huid hebt, moet je niet allemaal van die flitse kleuren aandoen. Dan moet je wat pittige kleuren aandoen. Maar soms zeg je, oh, het ziet er goed uit. Dan ligt het vaak aan de kleuren van je kleren. Die schoenen, New nieuw balance. Ja, zo kan. Dat is uh, een hele goede schoen. Regelmatig aan de kapper en zo. Dat soort. Uh, overzorgen. verzorgen. Dat ze hun eigen stijl moeten doen en niet, niet moeten aantrekken wat anderen ervan vinden. Want Dat vind ik leuk als iedereen zijn eigen ding doet. Ik doe er niet zoveel moeder. Nee. Ik koop wat ik kopen moet en voor de rest... Uh... Bekijk ik het wel. Grote sjaals. Korte rokjes. En, en, korte rokjes en grote sjaals. Geen bijenbroeken. Nee, alsjeblieft geen, geen lekkings. Zo strak ook weer niet. Dat is echt een hele foute fashion tip. Ik, uh, oh, daar ben ik. Ja, uh, ik was even vergeten mijn microfoon uh, aan te zetten. Uh, volgende week beginnen er weer een heleboel nieuwe seizoenen... van grote televisieseries in Amerika. Bijvoorbeeld donderdag, seizoen 7... van de succesvolle comedy serie The Big Bang Theory... Voor als je het niet kent, de serie gaat over vier nerdige wetenschappers... en een uh, knappe, wat blonde blondine. En dan, die hebben dan hele vaak grappige gesprekken en dat soort dingen. Ik vind hem persoonlijk wel leuk. En um, om de makers even een poot uit te draaien vlak voor het begin... hebben drie hoofdrolspelers van de serie even een salarisverhoging geëist... van een half miljoen dollar per aflevering. Dat is 12 miljoen dollar per seizoen, serie, seriekenner G.J. Kooijman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat dacht je toen je het hoorde? Ja, op zich wel terecht. Kijk, het gebeurt natuurlijk met elke grote serie... dat uh, hoe groter de serie wordt en hoe langer die loopt... hoe meer eraan verdiend wordt. Dus is het volgens mij betreft ook wel logisch... dat de hoofdrolspelers daar ook meer geld voor gaan krijgen. Dus, dus jij vindt het logisch? En misschien moeten ze, als ze nog een seizoen verder gaan... misschien nog wel meer vragen? Nou ja, wat het is, zodra een comedy-serie honderd afleveringen heeft... kan die verkocht worden aan buitenlandse en ook binnenlandse Amerikaanse zenders... als syndication heet dat. En wat er dan gebeurd is, dan heb je 100 afleveringen... dus dan kun je twintig weken lang elke dag een aflevering laten zien op je zender. Dat levert zo'n tv-studio als in dit geval Warner Brothers gigantisch veel geld op. Dus ja, dan lijkt het me logisch dat je daar als hoofdrolspeler ook iets van terug wil zien. En nu loopt de Big Bang Theory al zeven seizoenen... vandaar dat ze nu ook zo'n hoog salaris eisen... Uh, Verheugen je er een beetje op dat het weer uh, begint? Ja, het, is toch, het begon toch een beetje als een soort rare underdog... over die vier nerds met dat uh, geile blonde meisje ernaast. Maar uiteindelijk is het toch een, een veel bredere serie geworden... die uh, denk ik net wat scherper uh, en wat leuker is dan... Uh, een aantal andere series, omdat het zo goed werkt. Die vriendengroep werkt, de grapjes werken nog steeds... de karakters worden uh, uitgebreid... en zijn niet meer die simpele karakters... die allemaal hun eigen irritante uh, eigenschappen hadden... waar je mee begon. En nu um, is de grote man achter de Big Bang Theory... de bedenker is Chuck Lorre. En dat blijkt echt een succesvol uh, comedyman te zijn... want hij heeft al heel veel series op zijn uh, naam gezet. Uh, bijvoorbeeld Two and a Half Men, uh, Dharma en Greg...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 Oké, okay, maar nu begint er uh, uh, morgen begint er dan een nieuwe uh, serie weer van hem, alsof het nog niet genoeg is hè? Een maam, oké, dat moet dan ook weer een succes worden als het van zijn hand komt. Uh, waar gaat het over? Uh, Mom gaat over een, een meisje uh, gespeeld door Anna Faris... die je vooral kent uit uh, de Scary Movie films... maar eigenlijk een gigantisch goede uh, comedyactrice is... die uh, net uh, uh, afgekikt is van de drugs... en er alles, maar ook alles aan doet om niet de moeder om hulp te vragen... want de moeder is ook uh, uh, oud-drugsverslaafd geweest... maar mm -hmm. op een of andere manier lukt het toch niet... Uh, om niet de moeder daarin te betrekken in dat uh, hele uh, afkikproces. Dus een beetje ongemakkelijke verhouding tussen een uh, dochter en een moeder. Ja, zeker. En de moeder wordt gespeeld door Alice Jenny. Die je uh, kent van een misschien iets serieuzere rol als CJ uit de West Wing. Maar die ook gewoon altijd heeft laten zien dat ze gigantisch goede comedische timing heeft. En dat is uh, iets waar Chuck Lorre gewoon heel goed in is. Die weet gewoon heel goed scherp uh, getimede dialogen te schrijven. Waardoor het echt, het echt een soort ja, pingpong wedstrijdje wordt in zo'n scène tussen twee goede acteurs. En dan wordt dit dan ook weer een succes? Proef ik zo'n beetje of uh, heb ik het mis? Nou ja, de, de eerste recensies zijn wel dat het uh, iets te scherp en iets te grof is. Maar hij heeft natuurlijk wel een nieuwe hit nodig. Want Too and a Half Man begint gewoon op zijn einde te lopen. Uh, Aston Kutcher nam het vorig seizoen over naar veel gedoe van Charlie Sheen. Mm -hmm. Maar nu is dat jochie die uh, August die August T. nog iets met zijn achternaam even kwijt. Die het jochie speelde in die serie. Uh, heeft een of ander groot drama geschopt. Uh, die is bij een christelijke secte beland. over dat hij de serie niet zoveel meer vond. Die is nu ook weg. Uh, die zit nog maar een paar afleveringen. Dus die serie begint echt wel op zijn einde te lopen. Terwijl dat was de grote cash cow van CBS. Uh, de grote Amerikaanse zender. Aha. Dus er moet wel een nieuw succes tegenover staan. Oh. We zullen het zien, uh, GA. Dankjewel. Ehm. Um... Zo direct in het uur uh, twee uh, van uh, start. We gaan natuurlijk door tot zeven uur. Het uh, uh, laatste sportnieuws. We hebben het onder andere over voetbal. Um, maar eerst uh, nog even naar de hoogtepunten van de week. Mijn hoogtepunt, nou, een beetje de, de troonrede denk ik wel. Hij was wat saai. Maar ja, ik vond dat eigenlijk niet zo erg. En ik heb er een hele leuke mix op gemaakt. Kan je op de Facebook van BNN Today staat die. www.facebook.com slash Today. Maar eerst even gevraagd, wat zijn jouw hoogtepunten? Dus uh, zijn we even de straat opgegaan. Uh, ja, en hebben we dat gevraagd. Ik heb een heel klein jongetje gekregen. Dus uh, <laughs> daarom ben ik nu aan het wandelen met hem. Om te zorgen dat hij slaapt. Dus ik moet in beweging blijven, anders als hij stilstaat uh, wordt hij wakker. Uh, dat Ajax won van Zwolle. Dat was een dramatische wedstrijd, alleen gelukkig wonnen ze van de koplopen, Dus uh, dan zijn we weer een puntje dichterbij gekomen. Nog één punt afstand en dan uh, komen we weer op de eerste plek. Afgelopen week uh, ben ik uh, voor het eerst met uh, Sixman, een uh, opkomende rapper uit Amerika, meegeweest uh, met de promotie in Amsterdam voor uh, meneer uh, Wacko. Ik heb een nieuw huis. Hier in Hilversen. Mijn eerste nieuwe, nieuwe huis, laten we zeggen. Ik woon nu net op mezelf, uh, samen met mijn vriendin hier. En uh, ja, daar ben ik super blij mee. Dat ik van de echt verliefd op een meisje. Het is ook maar net, hè. Is nog een beetje, het hebben nog tussen ons tweeën. We moeten het nog naar buiten brengen. Dus ik ben nog een klein beetje voorzichtig daarmee. Nou, ik heb naar een mooi stukje muziek zitten luisteren. De radio, hè. Want uh, nou, ik heb geen centjes meer om naar een, naar een concertgebouw te gaan of zo. Dus ik moet het van de radio hebben. Dat was klassieke muziek. Uit de middeleeuwen. En uit de renaissance tijd...